Gert Kluuk met het NOS Journaal. In Duitsland zit officieel in een recessie. De economie is de eerste drie maanden van het jaar met 2,2% gekrompen... ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Toen was er sprake van een lichte teruggang. Omdat de economie twee kwartalen op reis gekrompen is er sprake van een recessie. Het Duitse ministerie van Economische Zaken verwacht dat het tweede kwartaal nog slechter verloopt... Wel wordt er gerekend op een kentering dat komt doordat de coronamaatregelen in Duitsland onlangs zijn versoepeld en de economie weer langzaam op gang komt. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 1,7% gekrompen. De teruggang die directe gevolg is van de coronacrisis komt vooral doordat consumenten minder uitgaven aan kleding en diensten als horeca, recreatie en cultuur. De tegoedbonnen die KLM aan klanten geeft van wie de vlucht is geannuleerd worden 15% meer waard. Dat geldt ook voor de vouchers die al eerder zijn uitgegeven, meldt de luchtvaartmaatschappij. Door dat te doen hoopt KLM dat reizigers minder snel hun geld terugvragen. Gisteren maakte minister van Nieuwenhuizen bekend dat luchtvaartmaatschappijen hun klanten toch de mogelijkheid moeten bieden om hun geld terug te krijgen. Eerst gaven ze alleen tegoedbonnen, maar de Europese Commissie vond dat niet goed en dreigde met sancties. De kans bestaat dat Frankrijk komende zomer geen buitenlandse toeristen toelaat. De Franse minister van Toerisme zei vanochtend... dat de Fransen zelf de toeristensector er bovenop moeten helpen. Hij zei niet of Frankrijk buitenlandse toeristen zal weigeren... of dat gesloten grenzen in Europa het toeristen onmogelijk zullen maken naar Frankrijk te komen. De Colombiaanse luchtmacht heeft bij een bombardement een leider van een guerrilla-beweging ELN gedood. Mocho Tierra wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen op politiemensen en militairen en hield zich verder bezig met cocaïnehandel. Het weer eerst zon, later wat stapelwolken en in het noorden lokaal kans op een bui. Het wordt 12 tot 16 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Morgen wordt het 16 graden, zondag nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.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 Met nu het ritme, het ritme, ritme. van ZFM. ZFM. Ik weet niet wat er, wat er met mij aan de hand is, weet je. Ik uh, word er helemaal niet lekker van. Zit ik twee keer op een muis uh, te klikken. Uh, deze die moet ik uh, voor straks bewaren. Ik heb het allemaal zo goed voorbereid. En dan gebeurt er mij dit. Het is niet te geloven... Ik moet eventjes naar een mapje. Dat is dan altijd heel erg uh, fijn. Uh, <laughs> ja, dat, dat kan de beste overkomen. Mij dus ook, uh, want uh, dit was de bedoeling. Het is alsof de duvel ermee speelt. Uh, hier gaan we dus uh, gewoon uh, mee verder. Want dit was de oorspronkelijke bedoeling. Nog een keertje. Let's move on. Ik zeg nog een keertje. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Dan als je ergens met je handjes aan zit waar je niet aan mag komen, ja, dan gebeuren er hele rare dingen. En ik heb altijd van mijn moeder geleerd dat je dus altijd moet kijken met je ogen en niet met je handjes. En dat is dus ook meteen, ook uh, met uur 2 het uh, geval. Uur 1 ging om de mist in en uur 2 ging ook om de mist in. Uh, goed, het maakt niet uit. 15 uh, mei is het uh, in dit uh, tweede uur tussen 10 en 12. Je moet het dan maar met een lolletje oplossen, want anders dan, uh, wordt het echt zeer serieus. En we zijn tenslotte ook uh, maar gewoon eenvoudige radiomakers die dat uh, met uh, ziel en zaligheid doen. Uh, welkom bij het uh, tweede uur van deze... Uh, programmering op de vrijdag tussen 10 en 12. En uh, live, ik weet niet uh, of er vanavond nog live is. Dat zal ongetwijfeld misschien wel. Uh, met. Zie je het? Ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik, heb, ik, ik heb ze wel gesproken, maar ze waren er nogal erg vaag over. Dus uh, wat ik wel weet is dat het morgen sowieso uh, bezetting is. Dus dat uh, zeggende. Straks gaan we praten met uh, Mick Boskamp. Uh, over wat hij eigenlijk uh, gezien heeft in het nieuws. Maar er zijn natuurlijk ook nog uh, andere zaken. ...als lekkere dansbare muziek. Dus ik zou zeggen, schuif ze nog maar een keer aan de kant van die tafels en die stoelen... ...en creëer je eigen dansvloer. Zij was ook onderdeel geweest van Shalimar, maar later heeft ze ook nog een eigen nummer gemaakt. Waaronder deze, Don't You Want Me, van Jodie Watley. ook een versie van uh, 7 minuten, maar dan ga je Rob Harms Lastig lastigvallen op uh, de zaterdagmiddag. Uh, misschien dat hij uh, zegt uh, van nou, ik wil hem wel uh, draaien. Uh, dit was uh, de gewone singleversie Don't You Want Me van Jodie Watley. Vroeger ooit nog deel uitmakend van Shalomar. Was een beetje ook uh, de periode dat uh, de SalShow uh, uh, aardigheid uh, bracht voor mij dan op de radio. Uh, begin jaren tachtig uh, haakte ik in. En ik weet niet of toen de hitkrantlezer Mick Boskamp er nog bij zat of niet. Maar hij heeft er wel ooit deel van uitgemaakt om de bijdragers te leveren, Mick. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vond Jody Watley altijd een ontzettend lekker ding. Ja, ja. Ja, zeker. En het ziet er nog steeds goed uit hoor. Ja, is dat zo? Ja, mooie vrouw, ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, het, het, was, het was inderdaad, als ik de clip ook gewoon weer voorbij zag komen van dit nummer. Dan denk ik, nou, ja, dat, dat was toch wel waarbij ook Jan Koper zijn hartje wel sneller begon te bonzen. Dus, dus wat dat gaat, <lacht> uh, niks mis mee. Sorry dat ik lach, maar ik vind het zo me hoe je Dat op honden van raakt. <lacht> Ja, ja. Nou ja, Jaampie Koper was daar ook nog wel een beetje bevattelijk voor. Dus uh, ik... Ja, ja, ja. Goed, maar Mick, want uh, we, hebben, we, hebben, we hebben wat uh, voor hapstukken. Je moet niet te slap lachen. Nee, want dan uh, komt er helemaal niks meer uh, uit, uh, uit, uit je mond. Want uh, wat ik heb uh, begrepen, Obamagate, Netflix, uh, stranden, uh, noem maar op. Waar beginnen we mee? Het is echt het is ongelooflijk. Nou, laten we beginnen met, met, met de sportscholen. Want die ja. had je nog niet ja. genoemd. We hebben er ook wat over zeggen. Ik, maar, ik ben er een beetje boos over. Ik vind het echt bespottelijk uh -huh. dat de contactberoepen... die, die draaien inmiddels al. Uh -huh. uh, 1 juni gaat de horeca open. En de sportscholen 1 september. Uh -huh. Ik vind dat echt een, een soort willekeur is. Het is ongelooflijk. Uh -huh. En ik heb al echt toen, doen. Want als we kijken naar Zandvoort... Hè, we zijn natuurlijk... Dus is een Zandvoortsprogramma. En uh, de Fit Academy hè, was net open. Mm -hmm. waar, ik, waar ik train zelf ook bij, ja. bij, bij, bij Gina. Mm -hmm. en, en doet het ontzettend goed. En wat ik ook ontzettend fijn vind en heel erg lief. Uh, bij heel veel sportscholen uh, lopen de, zeg maar, de, de contributies gewoon door maandelijks. Mm -hmm. En, en uh, de Fit Academy heeft dat stopgezet. En ja. ze zegt van we gaan pas weer contributie vragen. Het abonnement geldt bedoel ik eigenlijk... als de, sport, als de sportschool weer gaat. Dat vind ik ontzettend tof. Vind ik dat ja. een beetje. Ja. En, en ik, ik heb echt met ze te doen... want ik vind, ik vind... Kijk, 1 juni gaat het horeca open... en dat is uh, uh, uh, hoe je het bent of, of keert. Ik ga daar niks, niks over zeggen... want ik ben zelf een, een, een verslaafd in herstel... Uh -huh. en ik ben echt niet iemand die... Uh, anti-alcohol anti is. Helemaal niet. Uh -huh. Maar uh, uh, horeca is toch drinken? Biertjes drinken... Ja. Uh, ja. Hard liquor. En dat is niet goed voor je. Doe je doet het verkeerd. Ja. Maar sporten is iets wat we op dit moment... heel erg nodig hebben met z'n allen. Want we ja. zitten al zo lang binnen. Ja. Dus dat vind ik bespotselijk. Ja. Ik, vind, ik, wil, ik wil Gina ook een... en de fitness Academy hart onder de riem steken. Ze doen het ongelooflijk goed. En ik hoop, echt, ik hoop echt dat ze het ook boven water houden. Ja. Uh, het strand... Ja, het strand, Jaap, dat is. Ik heb ik, ik eigenlijk een vraag voor jou, Jaap, want ja. ik was zo nieuwsgierig. Kijk, uh, uh, stranden horen dan ook bij horeca, uh -huh. Die mogen dan eigenlijk 1 juni weer, weer, weer volop draaien. Ja. Uh, uh, mogen er ook, ook mensen op het strand komen? Is dat, is dat, is dat toegestaan? Want uh, uh, niet zo lang geleden ging ik uh, naar Zandvoort toe in de auto en werd er toch nog steeds aangehouden. Van of ik, uh, wat ik uh, kwam doen, ik zei: nou, ik ga naar mijn huis toe. En uh, snap je wat ik bedoel? Ja, wat ja. nou, heb jij daar informatie over? Op, nou, op, op? niet echt, niet echt. Ik, ik weet niet uh, beter dat uh, voorlopig ook nog uh, wel uh, ook met een slag om de arm uh, kijkt de Rijksoverheid dit aan. Hè? Uh, want uh, men weet het eigenlijk nog niet. Nee. En dan denk ik, ja, als je het niet weet, houd dan je wafel dicht en zeg dan gewoon niks. Uh, en ga dan die mensen niet blij maken. Van, oh, we mogen open op 1 juni. En je zegt een uh, dag later. Uh, weer ergens uh, van, uh, ja, het is toch niet helemaal zeker. Dat vind ik dan weer typisch Nederlands. En dan denk ik, ja, dan, dan moet je gewoon uh, niks uh, zeggen. En gewoon, uh, ja, flauwekul. Ja, maar, je zegt, maar je zegt het ook goed, hè? het is typisch Nederlands. Want ik, ik, ik, ik, ik snap niet, ik, die hele regelgeving op dit moment, die begrijp ik niet meer eerlijk gezegd. Nee. Niet voor de inwoners. En ook niet voor uh, uh, uh, de beroepen. Ja. Ik, ik, maar goed, laten we het daar maar over ophouden. Ja. Het is gewoon één grote barboel, vind je ja, en dan gaan we van het, het strand uh, over naar de andere kant van de plas. En dan komen we uit bij de vorige president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Want die had uh, ja. zich nogal uh, erg uitgelaten over Donald Trump, over het uh, coronabeleid wat hij daar uh, voerde. Dat vond hij chaotisch. Uh, maar goed, uh, er is, schijnt meer aan de hand uh, te zijn. Nou, het is als volgt. Uh, Trump heeft uh, uh, zeg maar die kritiek van, van uh, Obama uh, aangegrepen om uh, weer een rookgordijntje uh, uh, uh, uh, dicht te trekken. Uh -huh. uh, wat is er namelijk aan de hand? Obama die uh, schijnt volgens, uh, volgens de conspiracy uh, uh, theorieën, uh, de hand te hebben gehad in, in het feit dat, uh, dat Trump uh, voor de verkiezingen nog werd uh, uh, onderzocht. Uh, uh, uh, op, op, op, ...op fouten en op uh, dat allerlei fouten berichten over Trump de wereld die zijn gebracht. Huh? Ook er was een, een, een Engelse uh, uh, zeg maar een geheim agent, huh? een journalist, stiel ...en die heeft uh, geschreven over, de, over het bezoek van Trump naar Moskou... Huh? ...en dat hij uh, met, met, met de call girls in een hotel had gezeten. Allemaal vreselijke dingen natuurlijk. Huh? En die zijn opgeschreven en Obama schijnt daar een hand in, in, in te hebben gehad. Huh? En dat is natuurlijk een fantastisch rookgordijn voor het falen van Trump als leider in deze coronacrisis. Uh -huh. En dat niet alleen, uh -huh. maar ik hoop dat hij het gaat doen. Ik hoop dat hij Trump zwart probeert te maken. Uh -huh. Wat ik trouwens een niet zo handige woordspeling van me vind. Maar uh, uh, uh, uh, even serieus... Uh -huh. Obama is heel erg geliefd in Amerika. En, en er zijn, uh, vooral de zwarte bevolking... die draagt die man op handen. Ja. Op het moment dat Trump de aanval opent op Obama... is hij de zwarte kiezers kwijt straks in november. Ja. Dus als hij het doet... dan speelt hij echt met vuur. Ja. En zelfs Lindsey Graham... dat is zijn, een van de Republikeinen... heeft gezegd... Van, uh, uh, uh, uh, uh, wees, wees, wees voorzichtig... wat je wenst. Ja. Ja. En, en, en je krijgt er echt... je krijgt er een uh, mee. Ja. Dus laat hij het maar doen gewoon. Laat die, ja. Want... Biden is ook niet een, vind ik ook niet een superman. Ja. Maar alles beter dan deze verschrikking. Ja. Um, het, het zou zo voeren kunnen zijn voor een Netflix-serie. Leuk bruggetje. Ja. ja. dat is een goed bruggetje, man. Ja. <laughs> nou, er is, er is een nieuwe serie. En uh, het, het is heel fantastisch. Ik heb natuurlijk een website die uit Mannenzaken. En uh, daar krijg ik persberichten binnen van Netflix. Ja. En uh, toen dacht ik bij mezelf... Ja, wacht eens even. Ze willen dat ik over Netflix schrijf. Ja. Maar ik... Als er nou een nieuwe serie online komt, dan kan ik niet uh, in één dag twaalf afleveringen zien en dan nee. overschrijven. Ja. Dus wat, wat heb ik gekregen? Ik heb een speciale knop gekregen, net wat ja, jij ja. mm. En daar staan allemaal series op die allemaal moeten, online moeten komen. Die kan ik allemaal van tevoren zien. Mm. En ik heb één serie die vandaag online is gegaan, helemaal gezien. Mm. Die hebt white lines. Ja. En dit is een tip, ja. ga dat zien, want het is... Fantastisch. Ja. Speelt zich af in Ibiza, in het, in het, het, het, het, het kloppende hart van de, van, van de dance-industrie. Ja. Het gaat over moord, het gaat over seks, het gaat over geweld. En je kan er ook om lachen. En het ja. wordt gemaakt door een man die ook La Casa del Papel, wat een hele populaire serie is op Netflix, ja. heeft bedacht en geregisseerd en geschreven. Dus dit is mijn aanrader. Ja, want... want, want, want ja, want we moeten toch nog van uh, onze vrienden in Den Haag... toch zoveel mogelijk binnenblijven. Dus uh, wat dat er gaat, uh, ja. Ja, is dit uh, een mogelijkheid om uh, daaraan uh, uh, te kunnen voldoen, denk ik. Toch? Ja. ja. ja. Um, ik uh, dank je weer voor de bijdrage. En uh, als het uh, weer de Groene Bakkerweek is... want dat is het uh, deze week... Uh, dan mag ik weer ook weer naar buiten. Dus dan mag ik ook weer dit uh, programma doen. Dan, uh, dan doen we het uh, over twee weken weer. Mag je terugkomen, ja? Ja, wat mij betreft ja. wel. Mijn dag, bij mijn dag kunnen we stukken niet heel veel. Ja, nee, dat is goed. Ik, uh, <laughs> <laughs> ik, uh, ga je, ik ga je spreken. Is goed, man. Dankjewel. Uh, dat was uh, Mick Boskamp uh, weer verder uh, met de muziek. We hoorden hem net eigenlijk al uh, aankomen. Uh, Streetlight Silhouettes van Joël Goursharan. Streetlights move on. Nothing but the rain. I'm waiting, but silence is the only sound. Smoked my last cigarette, tears falling down. I thought you could. Terug naar 2009. Toen uh, zij in uh, de categorie bands van de Grote Prijs van Nederland... want je denkt dat het uh, gaat alleen maar over Formule 1-auto's. Nee, want er is ook nog een, uh, een muziekserie ooit uh, geweest. En die bestaat volgens mij nog steeds. De Grote Prijs van Nederland uh, dat, uh, is eigenlijk bedoeld... om uh, talentvolle muzikanten uh, zoveel mogelijk uh, weer uh, verder te helpen met hun uh, carrière. En de Cosmic Carnival was zo'n band... en die won uh, bij die categorie bands uh, ooit uh, dat... Ja, dat onderdeel. Uh, dit was de uh, Kingmaker. En uh, ja, het leuke van de Cosmic Carnival is weer een heel mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want die hebben uh, ooit in de theaters opgetreden. En dat hebben ze, geloof ik, uh, tot uh, vrij kort hebben ze dat uh, gedaan. Uh, met Fleetwood Mac-repertoire. En een van de mensen die daarachter zat was Menno Timmerman. Goedemorgen, Menno. Goedemorgen, Jaap. Ja. Jij was er een van, van de mensen die uh, vonden dat, uh, dat zij dat uh, konden doen. Maar uh, ik had het ook over talentvolle muzikanten. En daar ben jij ook heel erg mee bezig uh, in, in dat opzicht. En nu heb ik uh, gelezen dat jij samen met uh, Louis Isselt. Uh, een, uh, ja, een initiatief bent uh, gestart om uh, de... Ja, de mensen die nu in de muziek bezig zijn, die het toch al zo zwaar hebben om daar misschien wat een uitkomst te bieden. Maar daar heb je wel uh, ja, de overheid bij nodig en dan de lokale overheid, toch? Dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal, ja. Ja. ja. Ik ben een tijdje geleden, toen het allemaal begon, uh, ben ik gaan nadenken over uh, wat kunnen we doen in de richting van... Uh, ik ben, Eigenlijk werd ik getriggerd ook door het feit van dan zie ik Davine, Michelle en Snelle zie ik dan in een uh, leeg ahoy staan. Mm -hmm. ...met het idee van, ja, als het ooit weer mag, dan kunnen die misschien nog zelfs wel een uh, vol Ahoy vullen... ...alleen het maar met de heren van Amstel. Mm -hmm. Maar er zit een hele lichting artiesten onder die uh, niet, geen nationale bekendheid hebben... Uh, ...nog geen naam hebben en die doen heel erg hun best nu om online mm -hmm. gezien te worden. Maar dan kijk je naar de kijkersaantallen uh, en de weken voordelen en dan denk je van, ja... Het, uh, ...en dan vraag je ook nog eens een keer links en rechts van, wat levert dat nou op? Mm -hmm. Uiteraard moeten ze bezig blijven, dat is hartstikke goed, uh, maar... Het, het levert uiteindelijk niet zoveel op dat ze daar de huur van kunnen betalen. En juist de groep getalenteerde artiesten die uh, onder de, zeg maar de bovenlaag zit... die uh, ja, willen kijken of uh, uh, ik heb met Louis zitten filosoferen, wat kunnen we daarvoor doen? Hm. Nou, een van de uh, makkelijkste oplossingen leek ons toch om, uh, oh ja, om de uh, muziek weer de straat in te brengen. Dus de straatmuzikant of de straatartiesten... Daar is het Koperen Go Rona idee uit voortgekomen. Mm. En uh, ik wilde eigenlijk al dan eerder starten, omdat ik, uh, ik heb ooit, dat is, weet je misschien, Rupert Blackman, uh, die later als korst ja, uh, ja. een behoorlijk furore heeft ja, gemaakt, uh, ja. getekend op mijn eigen labeltje. En feitelijk is hij letterlijk van straat opgepikt. Mm. En, uh, hij was de straatmuzikant van Utrecht. Uh, hij werd gedoogd ook door de autoriteiten, omdat hij uh, de kwaliteit leverde. Soms werd hij weggestuurd, ging hij ergens anders staan. Maar... Mm omdat hij gewoon echt iets goeds te bieden had, vonden mensen dat leuk. En werd hij bekend als de straatmuzikant van Utrecht. Ja. Kreeg een platendeal en werd landelijk bekend, internationaal bekend. Ja. Dus het is belangrijk voor die groep artiesten om gezien te kunnen worden. Ja. En uh, daarvoor is eigenlijk dat initiatief. Ik denk ik in ieder geval een uh, zeg maar. Een, uh, uh, aan het kijken van of daar draagvlak voor is om, uh, ja, om de muziek weer terug de straat in te krijgen. Ja. Uh, toen, je het, uh, toen jij het uh, samen met Louis uh, gestart uh, bent, uh, uh, hebben jullie daar al eigenlijk al wat reacties op gehad op dat initiatief? Ja, ik ben eerst eens gaan kijken van uh, zijn, uh, een Facebookpagina aangemaakt om te kijken van uh, en dan ook vooral professionals uh, gevraagd om, om daar te om Kijken of ze dat een leuk initiatief uh, vonden. Ja. Nou, daar hebben we eigenlijk veel reacties op gekregen. Ik ben ook met name begonnen in Haarlem, omdat dat, uh, ik ben Haarlemmer van geboorte, Louis ook. Ja. En we zijn gaan kijken van, oké, okay, er zijn heel veel prominente Haarlemmers. Uh, zijn er die in de muziek, in ieder geval in de kunst en cultuur, maar vooral muziek is maar dan mijn invalshoek geweest. Ja. Die, daar werkzaam in, hij, in, uh, die daar werkzaam in zijn, maar die ook hun sporen daar echt wel in verdiend hebben. En dat zijn dan net de mensen die ik ook wil kijken of die daarbij betrokken kunnen worden. Om toch een soort van selectie te hebben ook. Uh, want ik heb ook gezien dat Haarlem streng is geworden ergens onderweg. Ja. Met het toestaan van uh, muziek op straat. En uh, weet je, uiteindelijk is het, het moet, het moet wel uh, het moet wel aan te horen zijn. Het moet geen overlast uh, uh, verzorgen. En uh, ook daarvan uh, weet ik uh, ook weer uit, uh, uit het voorbeeld van Rupert Blackman. dat hij voordat hij een keer op zat in Haarlem uh, s'avonds. En dat was. Uh, uh, ik weet niet precies hoe dat was. Dat was in uh, was dat s'avonds, maar ja. smiddags ging hij met zijn, uh, met zijn gitaar op de grote markt staan. En vervolgens liep uh, liep s'avonds liep het terras vol, omdat mensen hem smiddags al hadden gezien. Ja. Dus het werkt voor uh, artiesten werkt het ook gewoon zo. Ja. En we mogen weer naar buiten, in ieder geval uh, gematigd, uh, we mogen naar buiten. Iedereen zit nu nog hartstikke online dingen te doen, maar. Uh, ik wil eigenlijk een stap verder kijken dat uh, na 1 juni dat, uh, ja, dat dit uh, zo nu en dan wordt toegestaan uh, onder, ja, onder voorwaarden uiteraard die ja. ook te maken hebben met de veiligheid van de mensen en van, ja. van iedereen. Ja. ja, want dat is meteen ook uh, de vraag die ik uh, daar ook heb. Want uh, we moeten natuurlijk met die anderhalve meter en het zou zomaar een aanzuigende werking uh, kunnen, kunnen zijn. En daar zit. Ja, dat, dat, dat gevaar ligt uh, dan op de loer. Ja, dat gevaar ligt op de loer, dus dat moet je, wil je niet hebben. Dus het, het gaat, uiteindelijk gaat het om het, uh, om het verkeer wat in de stad aanwezig is. Dus ook met aankondigen moet je daar uh, heel erg voorzichtig uh, mee omgaan. Ja. Uh, je moet er goed over nadenken van hoe het gaat neerzetten, waar het gaat neerzetten, de hoeveelheid. En ook kijk, iedereen heeft een soort uh, maatschappelijke plicht inmiddels om ook mensen te wijzen op het feit dat anderhalve meter afstand, dat, dat zo ongeveer de norm is. Dus je kunt ja. muzikanten het beste die boodschap meegeven van ja, als er meer dan dertig mannen om je heen gaan staan en je ziet dat dat bij elkaar gaat staan, dan kan je daar wat van zeggen. Bedoel, ja. Ja. Dat, dus allemaal is dat, is dat volgens mij is dat vrij, uh, uh, vrij simpel te doen. Ja. Uh, wat, wat verwacht je ervan? Uh, want uh, ja, het loopt nu, maar wat uh, heb je al signalen gekregen daarover? Nou, ik, ik, moet, ik, ik, moet, ik, moet, ik moet nog met. Ik, ik ben niet in de gemeentelijke politiek gedoken daar. Ja. Uh, en ik ben tot uh, heden helemaal niet echt bekend mee. Nee. Ik heb alleen wel zitten le lezen van wat de verordeningen zijn. En die zijn, per stad zijn die anders. In Haarlem is dat uh, anders dan in, uh, in Zandvoort, neem ik aan. Ja. Ja. Ik weet dat dat ook, ook allemaal anders is. En ik snap dat ook wel. Maar ik wil eigenlijk een versoepeling daar. Maar ook een, uh, een aantal mensen. Ja, stad in ieder geval. Die uh, kennis van zaken hebben. Die, zich daarmee bezig willen houden en uh, samen met uh, de plaatselijke autoriteiten willen kijken van hoe gaan we dit organiseren op een verantwoorde manier. Ja. Uh, zodat wij de, ja, de, de kunstenaar, uh, de muzikant ruimte geven om, uh, om weer op te kunnen treden. En dan inderdaad gewoon met de gitaarkoffer of de pet. Ja, ja. Uh, ja, ik heb er al een paar uh, voorbij zien komen. Ik, uh, ik heb een opera zangeres uh, van de week aan de telefoon gehad en die, uh, die doet dat ook. Die gaat dan ergens onder een balkon de Aria lopen zingen, dat, uh, of staan zingen. Dat, uh, dat is uh, Lieder Straathof. dat soort uh, uh, initiatieven valt ook onder jullie idee. Nou, ik wil kijken. Kijk, de wildgroei is natuurlijk precies niet de bedoeling uh, mm. hiervan. En ik uh, vind ook dat de laatste weken heb je gezien dat heel veel artiesten initiatief hebben ondernomen om voor verzorgings En dat is allemaal heel erg lief en goed bedoeld. Ja. Ja. Uh, maar nogmaals, dat betaalt de huur niet van de, van die muzikanten. En nee. sommigen staan dan uh, met afspraken daar binnen te spelen voor, uh, voor een bedrag. Ja. En staan nu buiten de mensen te vermaken. Ja, ik vind dat het de verantwoordelijkheid ook is om straks om deze mensen, om die ook uh, te helpen. En er is ja. een, naar mijn mening, een vrij eenvoudige. Uh, ja. En dat is een podium bieden. Ja. En uh, het podium zou de straat kunnen zijn. Ja, ja de, de straat als podium. Dat is eigenlijk uh, het, het concreet het, uh, verhaal. Uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik neem aan uh, dat ik eigenlijk alles wel gehad heb. Weet je, tenzij je zegt, ja, ik moet nog even één dingetje nog kwijt, dan kan je dat nu zeggen. Nee, nou goed, het is toepasbaar in, in alle andere gemeentes natuurlijk ook. Dus ja. ook in Zandvoort zou dat kunnen. Ja. Um, daar lopen ook mensen rond. En je moet nogmaals heel voorzichtig zijn. En uh, dat moet in samenspraak. En juist geen uh, wereldgroei hebben daarvan. Uh, maar het is op elke plek waar een beetje volk aanwezig is, is het mogelijk. En het heeft voor mij... Uh, ja. Het werkt ook gewoon voor mensen. Mensen um, en na de, de, de online... Uh, hoe de tijd dat we, dat we weer buiten gaan spelen, uh, letterlijk en figuurlijk. Ja, dan kan dit ook. En als het, het moet geen massale bijeenkomsten gaan worden. En uh, je moet daar goed over nadenken. En dat als de koper uh, corona is een eerste aanzet om te kijken van is er platform voor. Vinden uh, uh. vinden het een goed idee om op deze manier uh, aan de gang te gaan. En als dat zo is, ja dan wil ik het heel graag verder uitwerken. Goed. Um, we gaan het in de gaten houden, dat sowieso. Super. Ik dank je voor de bijdrage. En wellicht, als er weer aanleiding is, dat we dan elkaar weer spreken. Ja, nou dank je wel voor de aandacht, Jaap. Ja, graag gedaan. Met, met het programma. Ja, uh, dat was Menno Timmerman. Een van de, de initiatiefnemers van de Koperen Corona. En dit is Veline met Alleen. gedraaid bij deze zender, eh, niet alleen in dit onderdeel van, van de dag, maar ook op de donderdagavond bij Alternative FM, dat is het programma wat ik ook doe. En dat heb ik gisteren weer voor het eerst mogen doen. En dat stemt mij in ieder geval weer blij, want daar doen we het uiteindelijk voor. Gisteren zat er nog een oude single van Metal Lake erin. Dit is Hagel, Hagel nieuw. Want dit is een nieuwe single van Metal Lake, Under Your Spell. it seems like a day and i'm still here but you're so far away Can't be your queen Een keer een jeugdzonde opgebiecht door uh, voormalige collega Ando Slandberg uh, bij dit uh, station. Want uh, het eerste plaatje wat hij ooit uh, kocht, dat was dit nummer van uh, de Rocksteady Crew. Toen Breakdance en hier nog uh, heel erg hip was. En uh, naden van platenspelers het uh, moesten begeven. Dus dat was een beetje, uh, een beetje die periode. Ik denk dat heel veel ouders toch met angst en beven... als ze hun kind hebben gezien met uh, met, scratchen, uh, met, met vinyl op, op platenspelers. Nou, dat dat nachtmerries denk ik. Goed, daarvoor Fabian de Dammers met Nobody Knows... en de nieuwe single van Metal Lake, uh, Under Your Spell... komt uh, van het uh, tweede album wat ze gaan uitbrengen, Wait For Me. Het is ook uh, gelijk meteen het einde van dit uh, fijne programma... want uh, het, uh, ja, het, is, het zit er weer op, uh, mensen. Het, uh, er zal de komende week uh, zult er weer aflossing van de wacht... Dan doet mijn naamgenoot Jaap Vunnekotter het programma. En ook Jelmer Koper, de andere koper... die zal dan weer donderdag en vrijdag hier staan. En om het moreel weer enigszins op te vijzelen, mensen... hebben we weer van stal gehaald. Dit nummer uit 1985. Om de positieve tijd toch nog steeds vorm te geven. Ik zeg dag...